Nogmaals, goedenavond. Nog één wedstrijd is er bezig. Ajax en NAC hebben iets met mooie doelpunten. Jeroen Elshoff. Komt daar dan de volgende van Sanau. Nou, dat was er bijna ook okay, één, maar die wordt dan uit de kruisring getikt. Vraai trouwens door ten Rouwelaar. Bijna 5-0. Ja, Nak moet uitkijken. Ik, ik heb stiekem even zitten kijken, maar in 1968, in augustus, werd het 8-1. Dat is de grootste zegen van Ajax tegen Nak. Het zou zomaar kunnen als Ajax zo door speelt, want het is een gala-voorstelling aan het worden. Nak wordt helemaal zoek gespeeld, maar door deze missen van Sana blijft het bij 4-0. Oh. Oh, met Going back to my roots. Vorige week, na de 6-1-overwinning van Ajax in Nijmegen... dacht iedereen, NEC is zo slecht. Wat is het vanavond, Jeroen Nelson? Nou, Ajax is... Uh, uh, laten we Ajax vooral het voordeel van de twijfel geven. Want Ajax is vooral heel goed. En uh, NAC kan echt heel weinig. En NAC heeft natuurlijk ook niet echt heel veel kwaliteit in huis. is echt een, uh, een laag vlieger in deze beginfase van de Eredivisie. Je gaat nu al twee keer wisselen, overigens. Lassnik komt erin. Maar laten we eerlijk zijn, daar wil je de oorlog ook niet mee. En Leugers komt erin, de man die overgekomen is van Twente. Buis naar de kant, de middenvelder. En even kijken wie hier nog meer naar de kant gaat. Is lastig te zien. Houdt u nog even te goed. Als er dus in ieder geval twee verse krachten nu in het veld komen bij NAC. Haddeweer, ja, die is even geblesseerd geraakt. En had wat last van de enkel, denk ik. En Hadouier is het nu ook die naar de kant gehaald wordt. Door zijn trainer, door Karelsen. Die wel heeft gezien dat NAC zo waar een goede kans kreeg net. Hooi, die... Uh... Vlugge jongen uit Willemstad was er vandoor aan de linkerkant. had eigenlijk alle tijd en ruimte om Schalk uit te kiezen. Die stond helemaal vrij voor het doel. Maar Hooy, die kwam vanaf links, moet dan eigenlijk die bal met links spelen. Deed het met rechts en daardoor schoot hij de bal voorlangs. De voorzet ging eigenlijk voorlangs, want het was niet eens een schot. En Schalk was woest op die jonge Elson Hooy. Dat dit niet werd uitgespeeld door Nak. En dat had ook uitgespeeld moeten worden. Nu aan de andere kant Luijks. Die onderschept voor dat Boerichter er vandoor kan gaan. Ajax lijkt nu even een uh, stapje terug te doen in het tempo. En dus is de bal aan de rechterkant van het veld. Bij Nak, bij Lurling. Die het ook maar eens probeert. En dan moet voor meer het optreden. Doet hij goed. En vervolgens wordt de rebound weggewerkt door al de wereld. Ja, toch even wat boze gezichten nu. aan de kant van Ajax. Vooral achterin. Ook bij Zander. Omdat uh, Nak nu... ...toch wat ruimte krijgt om aan te vallen en het creëert dan dus gelijk kansen. En dan denken we toch even terug aan het moment van vorige week toen er drinkpauzes gehouden werden. En de boer in een van die drinkpauzes, terwijl Ajax ruim voor stond, uit zijn dak ging. Omdat Ajax in die fase van de wedstrijd wat slordig werd en de tegenstander wat meer in het spel liet komen. Eigenlijk is dit een soort vergelijkbare fase met nog 25 minuten. Het is 4-0 voor Ajax... De vindt het wel prima. En dus is het nu Nak dat even mag en kan aanvallen. En Ajax doet er eigenlijk uitermate weinig aan. Geeft nu ook weer een, hoek, een ingooi weg. Vlakbij de hoekvlag. Vandaar even de verwarring. De ingooi gaat genomen worden door Looms. Looms mag komen van Herakles. Kan dat ver? Kan doorgaans toch gewoon de eerste paal halen? met die slingerworp die hij in huis heeft. Nou, daar komt uh, dan die worp naar de eerste paal... waar uh, er uh, doorgekopt wordt. Maar duwen is het dan geweest. duwen van Gudelje, de middenvelder die bij de eerste paal stond. Maar de Serviër hoort het uh, fluitsignaal tegen. En dus kan Ajax overnemen. Applaus van de tribunes is er geweest. Nog niet uh, omdat hij in de ploeg is gekomen, Soleimani... maar wel omdat hij begonnen is aan zijn warming-up. Soleimani herstelt, uh, zo goed als herstelt, van zijn knieblessure. Speelde 4 maart van het vorige seizoen zijn laatste duel thuis tegen Roda. Werd toen na een half uur gewisseld, geblesseerd. En is er dus een tijd uit geweest. Lijkt nog niet helemaal fit als het gaat om de kilo's. Maar uh, lijkt in ieder geval straks nog wel de laatste fase van deze wedstrijd te gaan meemaken. Een andere man die weer fit is, maar wel met pijn. Dat is Boerichter die nu uh, de 1-2 aangaat. En ja, die verdient een vrije trap. Op de rand van het strafschopgebied wordt hij gehinderd. En dan komt er ook nog een gele kaart aan. De kant van Nak die is voor de Belg... De, Rover, de man die de overtreding maakte. En daar heeft hij eigenlijk nog gelukt Niet zozeer met Geel. Maar wel over het feit dat hij het net op tijd doet. Want anders was het een strafschop geweest. Bal net buiten het strafschopgebied Neergelegd nu door Ajax. En dit wordt dan de kans op nummer 5. Want het is echt een prachtige positie. En Ajax heeft wel wat mensen. Die met dit soort situaties uit de voeten kunnen. Bijvoorbeeld Lassassieunen. Maar ik vraag me af hoe hoog hij in de pikorde staat. Kan natuurlijk ook gewoon Eriksen worden. Of wordt het een knal van al de wereld. Het zijn allemaal... Spelers aan de kant van Ajax die dat kunnen. En ook Van der Wiel heeft zich erbij gemeld. Nou, we gaan het wel even zien met uh, de muur die eerst op afstand gezet moet worden. Ja, de aanvoerder zegt nu bij Ajax van allemaal wegwezen, ik ga het doen. De Jong dus, die uh, heeft al een doelpunt te pakken helemaal in het begin van de wedstrijd. Gaat nu voor zijn tweede. De Jong, nee dat is het niet. Bal gaat een meter of twee over de kruising. Tegenvallende poging van De Jong die ook uh, schreeuwt van frustratie. Want dat had hij graag Beter gedaan, zo blijft het met nog... Nou, wat zal het zijn? Een minuut of twintig ruim in de Amsterdam Arena. 4-0 voor AX tegen NAC. 1, 2, 3, 4. in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 Can live with the doubts trying to do without maybe we don't have to fight. It's a beautiful live van James Morrison. VVV ADO Den Haag eindigt in 2-4 en na gelijk spelen tegen Vitesse en RKC. won ADO voor het eerst dit seizoen. Ronald van der Geer praat daarover met de trainer van ADO, Maurice Stijn. Maurice, is dit vanavond een bevestiging van kunnen van jouw ploeg? Ja, dat vind ik wel. We hebben, ik wist al dat we een, een, een goede verzameling spelers hadden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 Toch was het begin niet zo heel overtuigend. Ben je dat met me eens? Nee, absoluut. Ik vond uh, dat uh, VVV gewoon wat feller was op de tweede bal. En uh, ook het doelpunt wat wij tegenkrijgen is, is gewoon slordig. Uh, we lopen er vanaf en we, we, we houden op met dekken. En uh, nou, dan kom je wel weer met een hele goede cool kom je, kom je in de wedstrijd. Nou, in de rust heb ik ook aangegeven dat uh, op het moment dat wij scherper zijn... In, de, in, in het afpakken van de tweede bal, dan hebben wij meer kwaliteit als VVV. Nou ja, dat is gebleken. En dan moet je wel de goals maken. Dat was vorige jaar ook nog wel eens een probleem. Ja, dan... Dan zit ineens ook alles goed hè, vanavond. Ja, dan, dan moet je op het goede moment scoren. Dat doen we twee keer heel snel naar rust. Met, uh, met name die goal van Toornstra, van wat daaraan aan afgehaald, was natuurlijk hartstikke mooi. Dat, dat, dat, daarin zie je dat de ploeg goed kan voetballen. Dan maken we het onszelf nog even moeilijk met Sherry. Uh, met die, uh, die, die denkt te gokken bij, uh, bij Wildschut. Die hem gewoon vooral moet houden. Want want VVV was eigenlijk niet bij macht om iets te doen. Nou, vlak daarna maken we gelijk de 4-2. Dus hij maakte zijn fout goed. Want die eerste twee wedstrijden uh, ja, leveren jullie uiteindelijk wel twee keer een, een punt op. Heb je daar steeds wel de positieve dingen uit kunnen halen? Dat vond ik ook positief. Want uh, bij Vitesse, uit, uh, met, met, met, met, met, met uh, de titelaspiraties die ze hebben... En, en, en de mogelijkheden, vond ik dat we daar als team een, heel, een uitstekend punt hebben gepakt. En ook tegen RKC, uh, dat blijkt wel weer dat die gisteren ook van Roda wonnen en van, van PSV... Uh, zijn wij zeker in de tweede helft de ploeg geweest... die. Uh, die meisjes, inziens, het meeste recht op, op, de, op de overwinning hadden, maar daarin geven we ook twee keer een doelpunt weg, en zelfs in de 88ste minuut. En dan weet je hem nog nog boven water te trekken en het zelfs nog bijna te winnen. Nou ja, dat neem je dan mee naar de wedstrijd van vandaag. Dat je gewoon vertrouwen moet houden. En ja, als je ervan overtuigd bent dat je goede groepen hebt met goede spelers... dan gaat het zich jezelf terugbetalen. En dat zei Maurice Stijn. Hij is de trainer van Ado Den Haag. En Ado verloor, won met 4-2 uit bij VVV. Uh, en VVV, vorige week tegen FC Utrecht, kwam met 1-0 voor. Verloor met 3-1. Nu kwam VVV met 1-0 voor en verloor met 4-2. En dus praten we met of de trainer van VVV. Deja vu noemen ze dat. <coughs> eerste half uur niks aan de hand. Verdiend op 1-0. Had al een... Ik denk in de eerste minuut af. Of een strafschop of een net buiten. Overtreding op Ricky Van Haren. On, onbegrijpelijk dat hij niet floot. Maar oké, okay. we, we, we, we pakten dat goed op. Speelde goed niks aan de hand. 1-0 voor. Ja, en dan krijgen we tegen goal. En, en, en, en we maken daar veel te veel fouten in. En, en, en dat was vorige week... En daarom zeker een déjà vu, dat was vandaag. En uh, ja, dan hebben, maken we het onszelf als ploeg niet makkelijk. En, en, en, en we hebben natuurlijk een nieuwe ploeg. We hebben veel onervaren spelers. spelers en, en ja, we maken te veel fouten. En ik vind dat wij vandaag uh, ADO echt in het zadel hebben geholpen. Want je kijkt met zo naar die beelden vorige week... dan zie je de fouten gemaakt worden... dan zeggen ze nee, trainer, dat doen we inderdaad niet meer. Maar ja, is dat dan toch ook gewoon kwaliteit? Tuurlijk is de kwaliteit. En daar hoop je op dat ze dat niet meer doen. Dat ze ervan leren, dat wil je. Daar blijven we ook mee aan de gang. Maar als je de goals ziet die je tegenkrijgt, dan, dan, dan wordt het wel heel erg moeilijk. Klopt het nou ook dat er, ja, een aantal mensen gewoon hun niveau niet halen? Ik bedoel, je bent ook wel een beetje afhankelijk soms van de bevliegingen van Wildschut. Ook hij kwam er vandaag niet aan te pas. Nee, maar dat heeft daar niks mee te maken. Dat heeft ook met, met, met kwaliteit te maken dat ook met... met met wat ik vorige week ook zei. Van jongens die voor de eerste keer in de Eredivisie spelen. en Dat niveau is net allemaal wat hoger. En dat gaat allemaal wat sneller. Dan krijg je iets minder tijd. En de fouten. De persoonlijke fouten die je maakt, die worden afgestraft. En, en, en dat is op dit niveau. En dat heb je vandaag ook, uh, dat heb je ook kunnen zien. Als ik jou zou beluisteren, wordt het een heel zwaar seizoen. Ja, maar je moet gewoon reëel zijn. En als je drie wedstrijden hebt gespeeld... van twee keer thuis tegen Utrecht en, en ADO... en je hebt maar één punt... Terwijl wij vorig jaar juist thuis... Ik, ik, juist thuis waren we echt heel erg sterk. En, en, en haalden we bijna alle punten van het seizoen. Dus dan is dit een... een, een, een ja, dit is, een, dit is wat dat betreft... Ja, dat hadden we niet gepland. Ik had toch wel iets meer punten verwacht na drie wedstrijden. Dat is niet zo. Oké, okay. ja, je moet met deze spelers uh, uh, zorgen... Dat ze de fouten die ze vorige week vandaag... Dat dat toch minder wordt. En, en, en nogmaals, je krijgt er niet te veel tijd. Want je moet... Op een gegeven moment toch punten gaan halen, maar uh, ja, dat is wel iets waar ik, uh, waar ik me zorgen over maak. Maar waar ik wel kaart uh, aan blijf werken. Shine upon her head. We know All summer long van Kid Rock. We oh, gaan nog even door, joh. Ja, nu is hij klaar. Ajax, Nak, al heel lang 4-0. Uh, wordt het tijd voor een drinkpauze, denk je, uh, Jeroen Elsof? Nou, laten we dan nog gewoon een kwartiertje wachten. En met z'n allen <laughs> iets gaan drinken wat je na een wedstrijd uh, nou ja, heeft, meestal heeft doet. heeft de boeren moeite? Of reden oh, ja, om, te, om te winnen, het bedoel ik. Ja, nee, ja. Nou, het viel mee hoor, ze hebben twee kansen gehad. Boerichter van afstand. Uh, een poging goed gepakt door Ten Rauwelaar in de hoek. En daarna de grootste kans eigenlijk voor Deli Blind, die aan de linkerkant een 1-2 aanging, goed doorkwam. Maar daarna net even een halve meter tekort kwam om Ten Rauwelaar te passeren. Dat waren toch twee kansen die aardig waren voor Ajax. Nu moeten we eigenlijk ook constateren dat Nak wel een goede kans heeft gehad. Dat komt door de man die nu even aan de bal was. Laten we... Toch eens kijken voordat we dat hele verhaal gaan vertellen of hier wat uitkomt. Want je weet het maar nooit met de Jong. De Jong probeert door te spelen op Schöne, maar Luijks haalt de bal dan weg. Van der Wiel, die staat dus in de etalage vanavond, omdat Ajax ah, hem nog graag wil verkopen. Maar het was zojuist wel een etalage van een uh, beroerde outlet met uh, een uh, nou, opruimingsuitverkoop voor tweedehalse spullen. Want hij speelde de bal zomaar verkeerd terug, waardoor uh, nak een kans kreeg. Net zoals nu, maar nu redt uh, Vermeer. Welkom terecht bij... Uiteindelijk Lurling, die werd naar de grond getikt. Scheidsrechter vond het geen uh, strafschop, was ook allemaal niet zo bijzonder. Maar wat wel bijzonder was, was dat balverlies van Van der Wiel. Het was, ja, je zou het bijna een Van der Wieltje kunnen noemen zoals we het uh, vorig seizoen ook wel eens zagen. Dat hij zomaar uit het niets een bal over drie meter in de voeten van de tegenstander speelt. En uh, dat moet toch voor iemand die naar een redelijk grote club toe moet. Want dat wil eigenlijk graag, Ajax wil nog geld vangen. Dat moet hem dan niet gebeuren. Een debutant aan de kant van NAC, ook nog aardig om te vertellen. Dat is Nadir Sivtsi, een Turks-Nederlandse voetballer. Die is overgenomen van Keiseryspoor. Mooi verhaal wel, die Sivtsi, Geboren in Den Haag. En daarna, via wat omwegen en de jeugdopleiding van ADO. Opgepakt toen hij 15 was door Portsmouth. Dat toen in Engeland nog uh, hoog speelde. Uiteindelijk door een vaillissement... Degradeerde uit de Premier League. Toen maakte Siftsi zijn debuut. Heeft hij dus even gespeeld, maar wilde zijn contract niet verlengen. Is overgestapt naar Keizerispoor. Dat wilde allemaal niet zo in Turkije. Daar speelde hij maar 11 wedstrijden. En nu heeft hij een contract getekend nadat hij even op proef was bij NAC. En het beviel, beviel Karelsen wel. En die hebben Sifty nu opgepikt. En Karelsen heeft hem dus laten debuteren. De man ooit geboren in Den Haag. En dus nog niet zo heel oud. 20 is hij. Maar wel al een aardig voetballeven qua avonturen achter de rug. Nu speelt hij in de Amsterdam Arena. Kansloze situatie om er nog iets aan te doen als het gaat om uh, met lege handen naar huis te gaan. Het is 4-0 voor Ajax. Maar het is wel mooi voor hem dat hij terug is in Nederland en nu dus in de eredivisie speelt. Maar op zit voor Ajax dat de bal rustig achterin speelt met Schöne. Die vindt Serrero. Serrero rustig terug naar Vermeer. Wat wil Ajax nog met deze 4-0 stand? Wil het gewoon rustig heel blijven of wil het nog een toetje geven aan het publiek dat nog eens blijven zitten, nog niet te huis is. En dat publiek dat hoopt dus kennelijk nog wel op een extra doelpunt. Als Ajax nog even aanzet, als Ajax nog wil, moet dat kunnen. Maar het wekt in deze fase met nog een minuut of acht op de klok niet de indruk dat het echt op jacht gaat naar de 5-0. Lange bal nu van Vermeer. Die wordt verlengd richting Soleimani. Ja, Soleimani nu dus inderdaad ingevallen. Terug. Nadat hij dus begin maart zijn laatste wedstrijd speelde. Daarbij geblesseerd raakte aan de knie. Maar nu weer terug bij Ajax. Dat zo al met al een aardig brede selectie krijgt. Klaassen naar de linkerkant. Daar komt Blind weer op. Blind schiet nu. Maar schiet uh, minder gevaarlijk dan dat hij het een paar minuten geleden probeerde. Toen moest daar nog in actie komen. Nu kan de ervaren doelman van Nak. Die ruim 30 jaar die bal rustig laten gaan. Gaat uh, ruim over het doel. Misselijk de poging van Blind. Wat is voor Nak. Nak dat... Uh... Ja, volgende week toch wel moet gaan doen tegen FC Utrecht in eigen huis. Want met uh, nu drie wedstrijden gespeeld na vanavond één punt. En dat ook nog op de valreep tegen Willem II. Oké, okay, nou, ik speelde tegen Twente en tegen Ajax. Maar uh, het wordt wel tijd om punten te gaan pakken. Want anders heb je toch een behoorlijk valse start als trainer. Ook omdat je vanavond natuurlijk helemaal bent zoek gespeeld op de laatste fase in de wedstrijd na dan tegen dit Ajax. Want hier komt Nak weer. Nak dat uh, misschien nog wel een dopje kan meepikken. Nu Ajax wat slordiger wordt. Lastnik met een kans. Schot wordt geblokt. Lastnik kan dan nog terugleggen. En uh, Ajax komt er maar niet uit. Daar komt Sivtsi bijvoorbeeld. Maar voordat die kan uithalen wordt de bal weggewerkt door Van der Wiel. Ja, het moet wel gezegd dat inderdaad in die laatste 10 minuten van de wedstrijd Nak wat uh, meer kansen krijgt. En dat de gala voorstelling van Ajax eigenlijk na een uur... of eigenlijk na de goal van Serrero, de mooiste van de avond, is gestopt. Komt nog wel een gele kaart aan voor Bottegien. Op het middenveld een overtreding van hem. Ja, dan sta je dus met 4-0 voor. Dan ga je op het middenveld nog een domme overtreding maken... waardoor je tegen een kaart oploopt. Echt een meter of drie over de middenlijn geeft hij een schop aan Sulemani. dan denk je bij jezelf, heb je misschien... Wel eens gedacht aan dat die kaart later in de competitie nog uh, wel kan meetellen om schorsingen. En is het dan zo handig om dit te doen? Nou, Bodegin heeft daar niet aan gedacht. Want de Braziliaan krijgt dus geel in deze wedstrijd die verder redelijk sportief verloopt. Want het is pas de tweede gele kaart nadat eerder Sepp de Rover de eerste in dit duel kreeg. 85ste minuut. 4-0 voor Ajax dat het balbezit heeft met Boerichter Die speelt op Klaassen. Die dus ook uh, is ingevallen. Davy Klaassen. Klaas, Boerichter en Sulemani zijn de invallers voor Lukoki, Eriksen en Sana... als Vermeer de bal heeft in het eigen strafschopgebied. Vermeer kijkt en speelt mooi zander aan. zander die vanavond heeft gespeeld, alsof hij al uh, jaren in Ajax 1 speelt. Kan natuurlijk goed voetballen en heeft ook uh, het vermogen om als een leider achterin over te komen. En dat heeft hij in deze wedstrijd in ieder geval laten zien. Ook nog bekroond dus met een doelpunt in de elfde minuut van de wedstrijd. In de lucht met het hoofd uit die hoekschop van Eriksen. Balbezit... Is er op het middenveld voor Sjöne. Sjöne terug naar Mojzander. Mojzander naar de linkerkant, naar Blind. Die rustig wordt opgejaagd door Leurling. Maar toch Boerichter bereikt. binnen door op avontuur. Weer terug naar Sjöne. het speelt zich allemaal af op de middenlijn aan de linkerkant van het veld. En Blind haalt de ballen daaruit. En speelt hem terug naar Moisander. ja Het is 4-0. Nog een minuut of 5, 6 op de klok. Het lijkt allemaal wel gedaan. Dat was het natuurlijk al als het gaat om de drie punten die in Amsterdam gaan blijven. Maar het lijkt ook gedaan als het gaat om de stand. Want Ajax speelt achter in de bal rond en gaat amper nog naar voren. Eerder vanavond, de VVV-ADO in 2-4. Vier goals dus voor ADO. En uh, Torenstra, die niet zo heel vaak scoort... maakte de derde na goed samenspel met Rijdel Poepon. Ja, zeker. Een hele mooie aanval. En uh, Rijdel geeft hem voor en ja, kwam goed voor mijn man. Toen vond ik jullie niet zo heel sterk beginnen. Het was een beetje ja, zoeken. Is dat het goede woord? Ja, klopt. We waren ook een beetje slapjes. We lieten heel makkelijk de ballen van ons afpakken. En ze uh, nou, kwamen ook op 1-0 omdat we gewoon niet goed staan en een beetje en ja, gewoon slap verdedigen. En uh, nou ja, daarna maken we die 1-1. En uh, ja, vanaf dat moment uh, waren wij in controle, denk ik. En uh, ik denk dat het wel een kantoormoment van de wedstrijd was. Dat is een heerlijk gevoel, denk ik, dat controle. Want dat had je vorige week niet. Die week daarvoor eigenlijk ook niet. Toen was ook wat weifelend. Ja, klopt. Uh, alhoewel we vorige week in de tweede voor heel veel zitten hadden. En ik wel het gevoel hadden dat we controle hadden. Maar toen konden we het niet uitdrukken in doelpunten. En uh, ja, vandaag lukte dat wel. En gelukkig heel snel naar rust. Twee goals. Uh, waardoor je toch uh, ja, afstand neemt. En dat was wel een leuke Het Is ook het gevolg, hè? De, de, de... De stapjes die je maakt van het feit dat je ja, de selectie ook met zeven nieuwe mensen begint aan het seizoen? Ja, ik denk het wel. En ook heel vroeg al dat de selectie rond was. En uh, we hebben gewoon rustig kunnen, kunnen toewerken naar het seizoen. En uh, ja, ik denk dat het goed staat. je jou persoonlijk, want ik had wel het idee dat jij zelf ook groeide in de wedstrijd. Je durfde ook steeds meer. En eindelijk was er ook die steekpaas weer hè, waar je eigenlijk een beetje onbekend staat. Ja, klopt. Uh, ja, was goed op maat. En uh, ja, Van Duinen maakte hem ook uh, ja, heel goed af natuurlijk. Maar ja, inderdaad, in het begin speelde ik ook een beetje slap en uh, ik liet ook het kaas van mijn brood eten eigenlijk. Maar uh, ja, wat ik zei, vanaf die 1-1 uh, ging het steeds beter. Heb je nou nog het gevoel gehad, ja, er is angst voor het slotoffensief van VVV of is dat er eigenlijk niet meer geweest? Nou, eigenlijk had ik dat de hele tijd niet, totdat die bal er ineens, uh, die 3-2 erin vliegt. Maar uh, ja, ik denk niet dat we daarna ook heel erg in de problemen zijn geweest. En uh, Charon maakte goed die 4-2 en uh, toen was het klaar. Is dit een sterke ADO dan vorig seizoen? Nou ja, dat moet blijken. Uh, vorig seizoen was het natuurlijk niet top. En, uh, ja, we hebben denk ik onder ons kunnen gespeeld. En, uh, nou, nu hebben we in ieder geval een goede start. We hebben nog niet verloren. We uh, ja, we staan leuk in de middenmoot, denk ik. Ja, je hebt nog niet verloren. En, en gelukkig voor jullie, die eerste overwinning is in feite... dat kan je ook meteen aan natuurlijk. Ja, nee, zeker. Klopt. En uh, nou, ook tegen, tegen een VVV die je dan toch maar uh, nu 4,8 onder je hebt. En, uh, nou, ik denk dat het een goed, uh, goed resultaat is vandaag. En dat was Torenstra van Adon Den Haag. Dat dus met 4-2 van VVV won. De slotfase van Ajax-Nak, Jeroen Elshoff. Daar komt dan nummer 5. Oh, hij maakt hens. Oeh, de Jong. Dat is uh, nou, amateuristisch, zo kan je het bijna noemen. Want uh, Sulemani speelt de bal keurig op maat over Bottegien heen. En als uh, de Jong nog fris en fruitig is... maar ja, dat is natuurlijk lastig in de 89ste minuut van de wedstrijd. Dan neemt hij die bal aan en tikt hij hem... ...gemakkelijk langs ten Rouwelaar, ...maar nu laat hij de bal van de voet schieten... ...waarna de bal tegen de hand komt... ...en ja, dan zegt Wiedermeijer... ...dat is niet de bedoeling... ...en dus teruggefloten... ...waarna De Jong toch enigszins boos... ...op zichzelf is... ...en dat lijkt me terecht... ...want dit is voor hem de kans... ...de gemiste kans... ...om de tweede van de avond... ...voor De Jong zelf te maken dan... ...en dat is dan toch zonde... Verder doet het er natuurlijk niet zo heel veel meer toe. Maar 5-0 had voor het publiek dat is blijven zitten nog wel aardig geweest Laat staan voor de aanvoerder van Ajax zelf. Balbezit met nog een minuut officieel. Dan zal er denk ik niet al te veel meer bijkomen. Balbezit voor Ajax aan de linkerkant van het veld met Blind. Die terugspeelt op Schöne. Schöne op de wereld kijkt even waar zijn de afspeelmogelijkheden. De jongen is de bal komen halen en tikt op Schöne. Ajax geeft er nu toch nog één keer gas met Sulemani. Die de bal in eerste instantie niet lekker meekrijgt en dus kan... Luids ingrijpen. Zo zijn er nu toch ineens twee momenten waar Ajax slordig is als het gaat om de afwerking. Want als dus de aanname van de Jong goed geweest was of het meenemen van de bal van Sulemani beter dan nu. Dan had het toch zomaar 5 of 6-0 kunnen worden. Nu blijft het bij 4. Wie zal er straks na afloop Ommalen, onma Ik denk uh, eigenlijk helemaal niemand. Misschien zelfs Frank de Boer wel niet. Als er nog een halve minuut op de klok staat in de officiële speeltijd. Vermeer speelt de bal naar de linkerkant, naar Blind. Blind, uh, waar Leurling nog wel jaagt. Kiest hij voor de bal naar voren. Komt er dan toch nog een kans nu aan voor de Jong. De weg is nog lang, maar uh, ja, och, dan wil hij het uh, met een stiftje doen. Ja. Dat is uh, allemaal iets te veel voor het goede. Hij kijkt nu uh, naar de hemel. Tenminste, die zou hij zien als het dak open was. En uh, zegt van, ja... In België zou je zeggen, amai. Was dit nou allemaal wel nodig? Hij gaat uh, langs de man, de jong. Eigenlijk komt hij in een positie waaruit hij kan scoren. Waaruit hij uh, ter kan passeren. Maar dan wil hij het met een uh, stiftje doen, buitenkant voet. Maar dat zit er dan in deze fase van de wedstrijd niet meer in. Nu dan misschien alsnog. De jong met een schot van afstand. <laughs> en die zit er dan wel in. Dan heeft hij dan alsnog zijn goal te pakken. En kijkt hij weer omhoog. Ja, dat dak is nog dicht. Dat gaat niet zo snel open. Maar heeft hij dan toch zijn tweede. En daar is dan de lach. En dit is dan wel een hele mooie. Vanaf een meter of, nou het zal zijn, pakweg 20 legt hij aan. En schiet hij de bal nog even strak en hard in de kruising. Onhoudbaar voor de doelman. Goeiedag dag zeg, wat een goal dan toch. Dan helpt hij de makkelijkste kansen zeep En dan schiet hij deze nog even in. En zo uh, is het publiek in de Amsterdam Arena verschrikkelijk verwend vanavond. Hier is overigens het eindsignaal van Wiedemeyer. Want Ajax heeft een uur lang echt goed en mooi voetbal gespeeld met uh, ook prachtige doelpunten. Ik vond persoonlijk die van Sana uh, nee, van Serrero de mooiste. Na die aanval op aangeven van Sana maakte Serrero het keurig af met een stift over de doelman. Maar ja, die van De Jong, de eerste, was ook mooi. De kopbal van Mooisander zat er goed in. Die van Sanaa was prima uitgespeeld. En deze van De Jong van afstand is er ook een om in te lijsten. Nee, het publiek in Amsterdam kan naar huis gaan en zeggen... dat was de moeite waard vanavond. NAC kan naar huis gaan en blij zijn dat dit achter de rug is. Want volgende week staat Utrecht op het programma. En dan valt er misschien waar voor NAC wat te halen. NAC is vanavond weggespeeld. 5-0 Ajax-NAC. and sound van Off Monsters and Men. In Engelse Premier League heeft Robin van Persie van zijn debuut als Mancunion... op Old Trafford een gedenkwaardige gebeurtenis gemaakt. Onder toezien oog van eerder gast Usain Bolt... en wisselspeler Wayne Rooney kwam van Persie al in de tiende minuut... tegen Fulham tot scoren. Van Introduces himself to the Manchester United support with a sumptuous goal. Well, I think you described it perfectly, Dan. That is absolutely perfect. That is a perfect strike of a difficult rising ball in by Evra. And he took it so early, like a tennis player, just flipping it over with a backhand or a forehand. Oh, what a wonderful goal. Watch. Van Persie tikte de bal met een subtiele voetbeweging in de verre hoek. Met zijn eerste doelpunt voor Manchester United bracht hij zijn ploeg op gelijke hoogte. Nadat de Duf de ploeg van de trainer Martin Jol op voorsprong had gezet. Manager Alex Ferguson was volop over het doelpunt van zijn aanwinst. Een well, fantastische finish, absoluut brilliant. Probably epitomizes de type van goalscoring en ability die hij heeft. We hebben de players gelegd. En van dat moment on hebben we played very, goed well. En na van Persie scoorde ook de Japaner Kagawa en de Braziliaan Rafael voor de thuisclub. Na de pauze werkte aanvoerder voor de, de bal in eigen doel en bracht zo de eindstand op 3-2 voor United. Martin Jol berustte in de nederlaag op Old Trafford. First half we didn't do what we should have done in this game, you know. We started off well because that is exactly what you want to score a goal. But after that they rotated in the midfield and we should have done better. We played more like a 4-2-3-1. The second half we changed it with Brian Ruiz and I think. We could find the spare man. We could play our football. Although we had a, maybe three of four spells in the first half, but it was not enough. We didn't do, and we didn't earn the right to play our football. The second half we did, and I think it was was much better. In de eerste helft speelden we na die snelle goal niet goed, zei Jol. We gingen te veel lopen met de bal. Dat ging in de tweede helft, waar we nog een aantal goede doelkansen hadden, veel beter. Wayne Rooney komt een week of vier niet in actie voor United als invaller liep hij een flinke beenblessure op en verliet onmiddellijk het stadion om zich in het ziekenhuis te laten behandelen. Everton kwam dankzij een 3-1 zegen bij Aston Villa op 6 punten. Voor Aston Villa scoorde ex-Feyenoorder El Amadi en speelde Ron Vlaar de hele wedstrijd. Bij Everton viel John Heitinga in de 87 ste minuut in. Tottenham Hotspur met Rafael van der Vaart en Jan Vertong in de basis... kwam tegen West Bromwich Albion niet verder dan 1-1. Chelsea speelde als een derde competitiewedstrijd... en won thuis met 2-0 van Newcastle... waar doelman Tim Krul en Vernon Anita een basisplaats hadden. Dan de andere uitslagen. Swansea City won van West Ham 3-0. Norwich City, Queen's Park 1-1. En Southampton tegen Wigan Athletic 0-2. Chelsea gaat met 9 uit 3 aan kop. Ook Swansea City heeft de volle winst. Net als Everton, die hebben allebei 6 uit 2. De vierde plaats is voor West Brom 4 uit 2. Landskampioen Manchester City komt morgen in actie tegen Liverpool. En Arsenal gaat dan op bezoek bij Stoke City. In Duitsland is Bayern München het seizoen in de Bundesliga gestart met een overwinning. Het elftal van trainer Joep Heinkens met Ayan Robben in de basis won met 3-0 bij debutant Kreuter vuurt. Robben maakte de derde. Borussia Mönchengladbach won met nieuweling Luc de Jong... en Roel Brouwers thuis met 2-1 van Hoffenheim. De Jong werd tien minuten voor het einde gewisseld. Nuremberg won met 1-0 van Hamburger SV. Jeffrey Buma stond daar in de verdediging. Gisteravond won landskampioen Borussia Dortmund... met 2-1 van Werder Bremen. De andere uitslagen in Duitsland, freiburg Mainz 1-1... Augsburg-Fortuna Düsseldorf 0-2... Eindracht-Frankfurt-Bayer-Leverkusen... 2-1. En VfB toetruid... VfB Wolfsburg net afgelopen 0-1. En de enige werd gemaakt door... jawel, Bas Dost. Meneer El Hamdoui heeft zijn debuut... in de Italiaanse Serie A bij Fiorentina... opgeluisterd met een overwinning. Op de eerste speeldag werden tegen Udinese 2-1... de eindelijk van Ajax verlost aanvallen... viel bij zijn nieuwe club na ruim een uur in. Juventus Parma 2-0. Er staat hier dat het nog een tussenstand is. Ja, de wedstrijd is nog niet helemaal afgelopen. Oh, dat is een eindstand hoor ik nu. 2-0, dus Juventus Parma. Simon Palsen zet zijn loopbaan voort bij het Italiaanse Sampdoria. Hij heeft een uh, akkoord bereikt over een meerjarig contract bij de club die naar de Serie A is gepromoveerd. Palsen komt transfervrij over van AZ. En in België is Anderleg niet verder gekomen dan een gelijk spel. De ploeg van trainer John van den Brom speelde uit bij Leuven 1-1. Voorlopig blijft Anderlecht nog wel lijstaanvoerder. Cerkelburg-Lierse 0-3, Kortrijk-Waasland-Beveren 2-1... en beerschot Charleroi 2-0. Anderlecht heeft 11 uit 5, gaat een kop. Gevolgd door Club Brugge en Waregem met 10 uit 4. Dan de Spaanse Primera Division. Real Sociedad-Celta de Vigo 2-1... en Real Betis tegen Rayo Vallecano 1-2. Dat is wel een tussenstand, want die wedstrijd is pas om 9 uur begonnen. En ook begonnen om 9 uur. Espanol tegen Real Zaragoza ook daar is de tussenstand 1-1. Het duel Malaga-Real Mallorca begint pas om 11 uur. En morgen wordt nog gespeeld Ossesuna-Barcelona... en Ketaffe tegen Real Madrid. Allons à la fayette, mais pour changer ton nom.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 Je suis loin comme si les temps mais ça ça me fait du mal. Ma oui ma sœur me voir Sylvain et toi mignon, dire Ta prend crever le cœur. Jolie j'ai j'ai tellement allons à la fève mais pour changer ton nom En Gummo was dat. Oh, oh, oh, oh. Wat een goal! De eredivisie. Alle wedstrijden van vanavond. We beginnen met Ajax Nak. 5-0 werd het. Na een 3-0 ruststand de doelpunten van de Jong. Zander en Sana. 4-0 werd het door Serero. En 5-0 door opnieuw de Jong. En dan heeft ze Utrecht Pex 1-1. Uh, de ruststand was 1-0 door een doelpunt van Duplan. En na rust maakte Lachman gelijk. Pex neemt een punt mee uit Utrecht. En dat is knap.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 Dan moet je meer zelf beslissen en dan heb je daar geen last meer van. VVV ADO Den Haag werd 2-4 na een 1-1 ruststand. VVV kwam nog wel een voorsprong door Seip. 1-1 werd het door Van Duinen, 1-2 door Cherie. 1-3 Torenstra, 2-3 Forstemans en 2-4 opnieuw Cherie. ADO kreeg VVV naar rust op de knieën. De trainer Maurice Stijn wist al dat zijn ploeg goed kan voetballen... en dat hebben ze volgens hem vanavond helemaal waargemaakt. Ik wist al van een... een, een Goede verzameling spelers hadden. En uh, dat het uh, steeds meer een team zou worden. En uh, dan krijg je vanavond een bevestiging van waar ik denk dat mijn ploeg toe in staat is. Dat hebben ze vandaag zeker de tweede helft laten zien. Jens Storenstra is een van die spelers van Stijn. De middenvelder had bij een 3-1 voorsprong geen angst meer voor een slotoffensief van VVV. Nou, eigenlijk ook dat de hele tijd niet. Toen die bal er ineens uh, die 3-2 erin vliegt.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 Gisteren al won RKC met 1-0 van Rode JC. Ajax en RKC gaan nu aan kop met 7 uit 3. Gevolgd door FC Twente, 6 uit 2. En dan Adenhaag 5 uit 3. Onderin zijn er drie ploegen met 1 punt uit 2 duels: Herakles, Heerenveen en Groningen. En drie ploegen met 1 punt uit 3 duels: VVV, NAC Breda en Roda JC. En uh, even kijken, het programma voor morgen. De vroege wedstrijd om half 1. AZ tegen Heerenveen om half 3, 3 duels. NEC FC Twente, Willem II Vitesse en Heracles tegen Feyenoord. En om half vijf is er ook nog Groningen tegen PSV. We gaan nog even terug naar Ajax-NAC. 5-0 werd het na een 3-0 ruststand. Arno Vermeulen praat daar met Niklas Moisander die bij zijn debuut meteen scoorde voor Ajax. Niklas, alsof je al jaren in Ajax speelde vanavond...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 toch, het is toch nieuw voor mij. Ik ben vier jaar bij Ajax gespeeld, dus alles is een beetje nu. Maar veel mensen werken nog bij Ajax. Die ook toen werkte, zes jaar geleden. Dus, maar ja, ik ben heel blij. Want het is niet makkelijk na drie, drie vier trainingen om gelijk te gaan spelen. Maar, maar de jongens hebben, hebben mij goed ontvangen. En ja, de eerste wedstrijd ging goed. Voelde je spanning? Andere spanning? Ja, zeker. Maar dat heb ik ook nodig. Ik denk dat... Dit is een belangrijke stap voor mij ook, omdat ik uh, ja, weer die spanning voel en uh, echt een wedstrijdspanning ook. En uh, ja, in dit soort stadion te mogen spelen is gewoon uh, zo mooi. Verdedigend heb je alles op orde. Het gaat sowieso fantastisch. Maar ja, daar kop je die bal er nog in. Dat is natuurlijk een geweldig debuut. Ja, dat maakt het alleen maar mooier. Ik scoor bijna nooit bij AZ. Ja, gemiddeld één doelpunt per seizoen. Dus... Zijn ze nu al op bij <laughs> Nee, ik hoop het niet. Ik ga proberen veel, veel meer te doen. Maar ja, dat maakt de debuut nog mooier. Nul houden en dan nog eentje scoren. Hoe was de samenwerking met al de wereld? Ja goed, uh, maar tweede helft geven we nog een uh, paar goede kansen weg. Dus, uh, maar na drie dagen ben ik uh, best wel tevreden en heb een heel goed gevoel met, uh, met Tobi. Dus, uh, maar we moeten nog uh, ver, uh, aan het werk. 5-0, het was, het was een heerlijke avond hè? Ajax swingt, Ajax speelt lekker voetbal, mooi voetbal en scoort fantastische doelpunten. Ja klopt, uh, ik ben blij dat Ajax heeft uh, de lijn kunnen doortrekken naar Nek. En, uh, en ja, thuis moeten we elke wedstrijd uh, winnen. En, uh, maar het is echt uh, leuk als het uh, met zo'n voetbal gaat, uh, gebeurt. Jij zit straks van, uh, met een glimlach van oor tot oor in de kleedkamer. Ja, zeker. Uh, ja, je kunt uh, bijna geen mooiere debuut uh, uh, ja, voorstellen. Dus uh, ik ben zo blij en uh, ga lekker slapen vanavond. Niklas Mooijsander was dat na de 5-0 overwinning van Ajax op NAC in de arena. Eens kijken of de trainer van Ajax, Frank de Boer, nu wel tevreden is. Uh, Frank de Boer gefeliciteerd. Ik neem, neem aan dat je heel ontspannen op de bank gezeten hebt, toch niet? Ja, als je na twaalf minuten volgens mij uh, op 2-0 voorstroom uh, staat, dan uh, kan je vrij ontspannen zitten. Ja. Ajax uh, swingt? Ja, nou, het is wel iets uh, wat we graag willen. We willen domineren. Dat doen we eigenlijk het laatste half jaar al steeds, dat we bijna 60-70% balbezit altijd hebben. En, uh, ja, je wilt gewoon uh, dat het van voet naar voet uh, dus heel snel gaat. En uh, dat gaat vrij aardig. En dan heb je vandaag ook uh, de spelers vol met een lasse uh, natuurlijk als controlerende middenvelder. Met Christian Eriksen, met Toulanis Guerrero. Siem de Jong die natuurlijk een veredelde middenvelder is. En, ja, dan, uh, en natuurlijk ook uh, Moisander Zander die dat ook graag uh, wil doen. Dus uh, ja dat, uh, dat zag er goed uit bij Vlaag. Moisander, Zander, uh, ja. wat voor de buurt kun je maken? Dat moet een geweldig debuut geweest zijn. Ja, heerlijk. Natuurlijk uh, zal hij ook uh, gespannen zijn. Uh, dat, dat is logisch. De eerste keer in de Arena, volle Arena. Iedereen uh, kijkt vol verwachting uh, naar je uit. En uh, dan moet je spelen. En, uh, ja, ik denk dat hij het fantastisch heeft ingevuld. En als je dan ook nog scoort. Ja. Je zag ook zo'n ontlading denk ik, bij de goal. Dat, uh, ja, dat heeft iedereen uh, wel nodig, zoiets. En uh, ja, dat geeft je alleen maar een boost. Is het nou een beetje een Frank de Boer? Ik bedoel, wil je hem nou ook hebben omdat je toch iets van jezelf daarin terug ziet? Hè? Ik bedoel, zie je dat? Ik denk dat, uh, dat hij heel dicht bij uh, mij komt, in ieder geval, qua, qua stijl. Uh, hij staat vaak goed, uh, hij wil heel graag uh, of indribbelen, maar uh, die, de middenvelders inspelen. kiest ook voor risicovolle ballen, nou, daar hou ik van. En, uh, vandaar dat wij hem ook uh, heel graag wilden hebben. Tot een paar spelers langslopen, ja, Sana, die jongen, die, die lijkt zo onbevangen te spelen, alsof hij helemaal geen last van druk heeft. Uh, klopt dat? Ja, nou ik vond de eerste 20 minuten voor iets minder, eerlijk gezegd. Uh, maar daarna kwam hij echt los. En uh, eigenlijk die, die vierde assist die geeft natuurlijk fantastisch. Ook uh, hoe je dre de dreiging naar de goal toe die heeft. En dan is bijvoorbeeld die derde goal die hij zelf dan maakt. Ja, ik ben, we zijn heel blij met hem dat hij al uh, deze stap uh, heeft Verrast hij het, toch? Jawel, kijk, ik had uh, natuurlijk al heel veel uh, goede positieve berichten uh, gehoord. En ik had hem zelf gezien op video. En daar, daar viel me op dat hij heel veel oog had... ook voor uh, tweede en derde lopende mensen eerlijk gezegd. En ja, dat zie je eigenlijk nu weer terug. Frank de Boer was dat. Zijn ploeg Ajax won met 5-0 van NAC. Staat inmiddels op 13 goals in drie duels. 13 goals gescoord door 9 verschillende spelers. Dat is opmerkelijk. Morgenmiddag om half 1 is er AZ Heerenveen. Om half 3 Willem II Vitesse, Heracles Feyenoord en NEC FC Twente. En om half 5 FC Groningen tegen PSV. Er is morgenmiddag Motorsport, de Grand Prix van Tsjechië. En er is ook nog de Vuelta, de negende etappe van Andorra naar Barcelona. Dat alles morgenmiddag in de volgende Langs de Lijn. Nu nog, uh, wat is het, anderhalf minuut. De mooiste tune van de Nederlandse omroep. Nog een prettige avond.